Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries, bekend. Camille E. heeft toegegeven dat hij in eerste instantie degene was die de Vries moest doden. Hij zegt nu in hoger beroep dat hij een paar weken voor de moord het verzoek kreeg. En dat hij eerst ja zei Hij ging enkele keer naar Amsterdam. Maar weigerde uiteindelijk om de moord op de misdaadverslaggever uit te voeren. Toen werd hij de chauffeur van de uiteindelijke schutter. In het hoge beroep staan negen mannen terecht die betrokken zouden zijn bij de liquidatie in 2021. De rechtbank veroordeelde hen eerder tot gevangenisstraffen tot 28 jaar. Het OM wil dat drie van hen in een hoger beroep alsnog levenslang krijgen. Bij een bezoek aan Oekraïne heeft demissionair premier Schoof een onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten voor het land. President Zelensky gaf hem een onderscheiding die Mark Rutte eerder ook al kreeg. Op social media is te zien dat Zelensky en Schoof een kans leggen voor omgekomen soldaten. Restaurant De die breien in Zwolle houdt zijn drie Michelin-sterren. Dat is opvallend. Chef-kok Jonny Boer overleed eerder dit jaar. En meestal verliest een restaurant dan een ster... De Michelin-sterren zijn de belangrijkste prijzen voor toprestaurants. De Libreye heeft zijn drie sterren al sinds 2004. En ze zijn op dit moment het enige Nederlandse restaurant met drie Michelin-sterren. En in Rotterdam zitten bewoners van een complete flat al dagen zonder verwarming. Dat kan nog wel weken duren. De verwarming staat uit en kan pas worden opgestart als er nieuwe onderdelen zijn. Door een fout in de planning kan dat nog weken duren. Tot die tijd moeten bewoners zich redden met dikke truien en dekens, vertellen ze aan Hart van Nederland. Kaarsjes aansteken in... Uh... Uh, wat met koken, de oven aan, <lacht> daar krijg je nog wat warmte. Dikke truien aan, onder een dekbedje zitten we film te kijken. Als ik er niet onder heb, heb ik het gelijk weer koud als ik eronder uit ga. Sommige oudjes hebben het zo koud dat ze overdag in bed gaan liggen. De woningcorporatie die verantwoordelijk is voor de flat wilde niet reageren. Heb ik nog het weer, het blijft grijs vanmiddag. Ook valt er af en toe regen bij een graad of 15. Vanavond en vannacht ook kans op mist. En ook morgen wordt het bewolkt bij maximaal 17 graden.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 en uh, dikteerde aan het begin van het uh, tweede uur ja. sport op uh, zaterdag. Ja, ja. Wat ja. gaat het lekker daar uh, in ieder ja, uh, geval Koper? Ja, dat uh, krijg ik nu ook uh, terug uh, van Robin Kostien. Die zit natuurlijk uh, op de bank van, uh, van de SV Zandvoort, want dat is de assistent-trainer. Uh, hij zegt, ja, het gaat prima, maar we moeten niet te vroeg juichen. Dus dat, uh, oh, oh, okay. en, en wat is er aan de hand? Want uh, wij verlieten natuurlijk uh, met de veronderstelling dat het uh, 0-1 is... door een doelpunt van Gio Codrington. Maar inmiddels is die stand inmiddels wel gewijzigd. Nou, Ik heb het over Robbie de Die heeft ook een zoon uh, in, dat, uh, in dat team rondlopen. Dat is Naarzo Kostine, die uh, speelt nu ook mee staat opgesteld. En die maakte er dus 0-2 van, uh, na een half uur spelen. En niet gek veel later uh, schijnt hij behoorlijk ver, uh, uit te hebben gehaald. Van uh, een meter of veertig. En uh, die keeper is volgens mij nu al nog aan het zoeken, die, die bal in het doel. Het is dus 0-3. Dat moet een penghoog geweest zijn, <laughs> ja? Dat moet, ja? Dat moet ja, er alleen uh, geweest zijn, denk ik. Maar, uh, nogmaals, het is even uh, voorlopig eventjes uh, van, uh, van jongens, het staat 0-3. Gaat de goede kant op, maar het is, om even in de woorden van Robin Castien te spreken... Die, dat is de assistenttrainer naast Adel Tregeer, hij, hij is één van de twee... want Marc Bouchel is de ander. Uh, die zeggen natuurlijk wel van, hé, hey, we moeten uh, nog even een helft uh, spelen. is dus over altijd... till it's over, zullen we ja, maar zeggen. Ja, uh, ja, uh, tweede uur, wat gaan we daarin doen? Een tweede uur, uh, daarin uh, hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Jawohl. Dat is, dat is sowieso één. Uh, en wat er verder ter tafel komt, denk ik zomaar. Hè? Want uh, ja, uh, dat is, volgens mij is dat het enige punt. Nee, we hebben een grote tafel hier. Dus, ja, de ja, grote tafel. Ja, wat dacht je van uh, de Formule 1? Want uh, de kwalificatie is inmiddels uh, gestart. Ja, overigens daar ook nog even wat over. Want ik heb het een beetje in aanlopen uh, gevolgd naar de Formule 1 uh, van dit weekend. 1. het uh, is uh, zo uh, met de statistieken dat uh, Red Bull daar nooit echt succesvol is geweest. Tot en uh, met vrijdag uh, was dat zo. Maar inmiddels hebben we vrije training 1 en 2 gehad. En wie laat zich nu helemaal weer van voren zien? Ja, Max Verstappen. Het is, het is alsof er een wonder geschiet is daarbij bij Red Bull. Ja, maar die McLaren enige, die knijzen hem wel. Uh, in de de enige baan waar Max uh, nog nooit uh, gewonnen heeft. Ja, en ik uh, ga je zeggen dat hij dit weekend dus gewoon ongenadig gaat toeslaan. Dat, uh, dat zegt mijn uh, gevoel. En uh, dat, dat, uh, dat zit er gewoon aan te komen. En uh, wat ook is, uh, wij hebben hier heel veel last van wind. Maar daar hebben ze ook uh, last van uh, de nodige uh, weersomstandigheden. Want er schijnt een een of andere tropische cyclone daar ergens in de buurt uh, te zijn. Uh, en die jagen de temperaturen omhoog. Maar als het daar regent, koelt het niet af. En uh, het, uh, het, de, de regenkansen die zijn daar heel erg hoog dit weekend... Hoewel ik nu naar beelden zit te kijken dat het nog enigszins droog is op die baan. Maar, en heel eh, donker. Hè? Heel donker. Eh, maar de vochtigheidsgraad daar is natuurlijk ook behoorlijk hoog. Je moet als coureur, moet je daar heel goed op voorbereiden. Dat zeggen ze ook. Je moet conditioneel heel erg goed in orde zijn. Er werd gesproken over koelvesten. Dat die coureurs koelvesten aan moesten trekken. Maar dat zijn, er zijn een aantal coureurs die zeggen... Van, dat heb ik liever niet, want dan heb ik gewoon te weinig ruimte in die cockpit. Want dan heb ik zo'n ding aan. En heel veel en, van die slangen die dan ja, het, precies. tegen lichaamsdelen dus dat, dat aandrukken. Is één. Ja. Maar voor diegenen die dan dat koelvest dan niet gebruiken... Daar moet je dan ook wel wat tegenover zetten. Want ja, uh, als je een koelvest cool aan hebt... dan heeft dat natuurlijk ook weer op je gewicht... Uh, met die Formule 1 die je mee uh, moet nemen. Dus... Of even een uh, Big Mac uh, pakken. Dat nou, kan uh, dan, dat kan. Maar uh, er wordt ook uh, gezegd... van uh, voor diegene die dan geen koelvest... Cool dan moet dat wat gecompenseerd worden met het gewicht. Ja. Zodat iedereen wel een gelijk uh, gelijke gewicht heeft. En dat de wedstrijd een stuk eerlijker verloopt. Dat is een beetje wat ik uh, in aanloop hier uh, naartoe heb uh, gehoord. En het schijnt dat ook ene Yuki Tsunoda uh, als het brandweer uh, begint uh, te gaan. Uh, daar, oh oh dus, ja, ja, hij was ja, net dus achttiende ja, in de, ja, de derde vrije uh, uh, maar, maar goed, uh, oh, oh, uh, dat, uh, dat, uh, dat zit er ook aan te komen. Maar, uh, maar goed, we, uh, dat zijn allemaal even de ingrediënten voor deze Grand Prix. Van Singapore die dus dit weekend gaat plaatsvinden. Zeker en we gaan het uh, voor je in de gaten houden hier uh, bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er tot aan 5 uh, uur vanmiddag en tot 4 uur gaan we kwalificeren. En houden we de race uh, voor je in de gaten al waar. Oh, Deze Ten Sharp was natuurlijk You, dat uh, mooie rustige nummer. Maar uh, deze vond ik ook altijd heel leuk. De Japanese Love Song van uh, Ten Sharp. Nou, we hebben het over uh, Nederlandse artiesten die we net gedraaid hebben. Ja. En jij hebt er ook nog eentje, hè? Sandford. Ja, uh, die komt gewoon uit dit dorp, uit Zandvoort zelf. En Wat uh, nou ook uh, heel erg fijn is. Uh, zij heeft ons een keer gewoon uit de brand uh, geholpen in, uh, in dat opzicht. Uh, want we hadden uh, een andere uh, dame die, die uit Zandvoort afkomstig, uh, die hadden we staan. Maar Bodine Monet, daar hebben we het over, die uh, had zich een beetje in de tijd vergist. En toen zat ik ineens met een gat. Toen zei Wendy, ja maar ik wil ook wel komen spelen hoor. Ik zeg, kun je ook vier nummers spelen? Nou, ja, dat kan. Dus die komt gewoon weer op de, op de fiets hier naartoe... en uh, speelt in juli even gewoon vier nummers. En we hebben het even over de EP Tangled Wiring... die ze daar een paar weken daarvoor in Cincinnati had uh, gepresenteerd. Dus dat is één. Uh, maar over Wendy zelf is er nog wel het een en ander te melden. Want vandaag uh, gaat zij spelen uh, bij uh, AFAS Live. En dat is uitverkocht. Dus uh, wil je er naartoe? Ja, heeft geen zin meer, want uh, de tent is uitverkocht. Ja. En Aanvast uh, is best wel een uh, groot ding. Dat Zeker staat uh, vlakbij uh, bij de Johan Cruijff Arena. Daar uh, moet je het uh, ongeveer zoeken. En daar uh, speelt ze. Uh, het maakt onderdeel uit van... Nou, niet dit niet. Maar uh, ze is bezig met, uh, met een tour uh, om die EP uh, onder de aandacht te, te brengen. Um, dat zal komende maand ook uh, gebeuren in Utrecht. Dat is het... Uh, ja, het welbekende Café Staten in Utrecht. Dat is een uh, bekende, bekende plek waar muziekliefhebbers vaker komen. Uh, ze komt ook nog een keer terug in Sinetol, waar ze ook uh, de EP gepresenteerd heeft. Maar dat heeft weer te maken met, een, uh, met, met iets anders. Uh, dan is er nog uh, in Leiden op uh, 30 januari. Dat is nog wel even een tijdje. Uh, dat is ook in een uh, behoorlijk... Uh, aangeschreven uh, zaak. Uh, dat is Café Gebroeders de Nobel. Die hebben ook een hele grote zaal daar. En daar spelen veel uh, goede uh, popartiesten. Uh, en, en Wendy is er dus één van. En daar zijn nogal makkelijk tickets uh, te krijgen. En ook in Eindhoven, maar dat is in het voorjaar van 2026... En in Haarlem, mensen, ook dichtbij huis. Want uh, in Patronaat Haarlem gaat zij op 7 november bij Nieuwe Oost. Ik ben gisteren bij een aflevering van Nieuwe Oost geweest. En daar waren ook uh, twee uh, talentvolle muzikanten bezig. Maar Wendy wordt daar ook toegerekend. Uh, en dat uh, zal op uh, 7 november gaan plaatsvinden. En daar zijn nog wel tickets te krijgen. Hey, dat is mooi. En uh, werelddierendag, uh, maar ook uh, Wendy Moordag dag ja, in nou AFAS ja, uh, Live. Uh, ja, AFAS uh, Live. En nee, nee, als we het ja. dan toch over hebben... Ja, nou ja, dat... ik ben wel benieuwd uh, met wat voor uh, artiesten staat zij daar dan in zo'n AFAS Live. Uh, nou, in AFAS Live, uh, dat, dat weet ik dus niet. Moet ik even kijken weer. Want uh, zo ver reikt mijn kennis niet. Want ik had uh, um, eigenlijk staan uh, op... Uh, de site van Wendy Moore. Maar ik zal even kijken of er nog iets bijstaat met support acts of wat dan ook. Uh, dit is de agenda van, van vandaag. Uh, Youngblood speelt, speelt daar. Um, en ik weet niet zeker of Wendy nou in de support zit. Of uh, dat zij de, uh, de hoofdact is. Um, maar dat is, nee, het is, dat is weer een andere zaal. Ja. Zoals, zoals ik het zie. Um, dat klopt. Mensen, ik moet uh, gewoon nou, je, dus even gaan zitten kijken. Gooi die plaat erin. En dan ja. hebben we het er straks wel even over. Nou, er, van okay. wie er nou. eventueel uh, bij zijn ja. vanavond. Maar de kaartjes zijn toch uitverkocht. Het ja, heeft weinig zin. Dus weinig zin. Laat het nummer maar horen. Ja. Um, die komt van de EP Tangled Wiring. En uh, dat is toch eigenlijk best wel een heel goed nummer. Uh, zelf had ze Tangled uh, Wiring als focus track. Dus eigenlijk een single. Maar ik ben lekker zo'n eigenwijze radiomaker. Ik vind uh, Stiekem 'Em Alive vind ik veel leuker. Dus die ga je nu ook horen.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 Of the puzzle.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 Ja, als we weer een uh, rijke plaatje team uh, nodig hebben, dan uh, meld ik me bij. Ik deed je mee hoor. Uh, ja, je me deed mee. heel uh, goed. Uh, uh, Want uh, dit was Ellen uh, Parsons' project uh, uh, en I in the Sky. Lucky guess. Um, goed, wij uh, gaan ook eventjes met die scheve ogen kijken wat er in uh, Singapore uh, plaatsvindt. Want dat uh, wilde jij natuurlijk uh, naartoe. Zeker, uh, de, want Q1. de Q1 is geweest. We hebben hier een haperend beeld. Het schijnt uh, iets met uh, de Google Chromecast te zijn, toch? Uh, ja, ja, ja, ja, internet, ja, hè? een ja, beetje traagjes. Zich al, hè. Dus, nou, uh, nou, um, goed, wat is uh, Q1 dan geweest? Dat is uh, de update van King voor half 4. Nou, dat is een uh, minuut of vijf uh, geleden. Hamilton is uh, daar verrassend de snelste. Dat is uh, toch wel heel opmerkelijk. Uh, en voor die mensen die Lewis Hamilton een beetje volgen. Hij heeft afscheid moeten nemen van zijn geliefde hond Roscoe. Dus, uh. Ja, dat, uh, is, na zoveel jaar is dat toch uh, eindelijk. Nou ja, eindelijk. Is de, het beestje uit zijn lijden verlost? Want hij was behoorlijk oud. Dat, dat sowieso. Maar hij was ook een beetje ziek de laatste tijd. Nou ja, misschien heeft hij de rust mee. Dat. Ongetwijfeld, maar uh, misschien dat hij daardoor uh, ook heel snel uh, gegaan is uh, in Singapore in de kwalificatie nummer 1. Ja, nee. um, er is nieuws op Wereldtijdag. Ja, George, George Russell is uh, de nummer 2, Lennon Norris is 3. En Max Verstappen is vier. Dus uh, zo uh, slecht is het nog, uh, nog niet. Helemaal je niet. Je weet uh, dat uh, bij Red Bull ze altijd uh, in stapjes... door die uh, kwalificatiesessies uh, steeds beter en sterker worden. Dus uh, er is nog helemaal niks uh, aan de hand. Wie zijn uh, de uitvallers? De uitvallers uh, voor, voor uh, Q2 zijn de volgende. Bartoleto, uh, Stroll, Colapinto, Ocon en Gasly. En die, volgens mij uh, zag ik ook een van die... Um, Alpines net ergens een beetje in de muur hangen. Dus uh, dat, uh, dat, kan, uh, dat kan Colo Pinto geweest zijn. Over... Waarschijnlijk. Ik denk dat het Colo Pinto ja. is, want Gasly zie ik daar uh, wat minder gauw voor aan. Nou ja, collopinto gaat niet zo lekker, hè? Uh, Bob, echt, nee, uh, maar. Echt behoorlijk en ik denk dat er één iemand toch een beetje hier en daar uh, zit te lachen. En dat hij tegen uh, bij zichzelf zegt: ja. Flavio, ja, maar wel uit die auto gehaald, maar die boterletten die je er nu in uh, zet, uh, die is er ook niet veel beter. En dat is Jack Dohan. Want die uh, moest er op een gegeven moment uit. Ja. Oké, okay. ja. nou. We uh, houden het in de gaten Q2, hè, zo dadelijk uh, weer. En uh, ja, dan uh, gaan we daar weer verslag van doen, uh, Jaap. En uiteraard de evenementagenda. Ja, dat doen we na deze van uh, Starship. Looking in your eyes, I see a paradise, this world that I Dat was uh, Starship en uh, net is kunnen stappen als nou. Ja, We gaan ja, nog gewoon even he, door. He. Ja, uh, want als we het over sport hebben, want de Q2 staat op het uh, punt te beginnen. Um, we hebben ook nog andere sportnieuws, namelijk onze eigen sp Zandvoort. Want uh, bij aanvang van uh, de tweede helft, want inmiddels is het al half vier geweest, uh, staat het 0-4. 0-4? Uh, ja, uh, door een penalty van op Magnetver toe, uh, die uh, kwam ik vorige week tegen. Ik zei tegen hem. Nou, de week daarvoor kwam hij er ook niet helemaal goed vanaf, want hij wilde een een of ander kopduelletje doen en toen heeft hij een blessure opgelopen. Toen moest hij ook van het veld en moest hij behandeld worden daarvoor. Toen had hij een paar dingetjes om dat op te lossen. Nou, vorige week heb ik hem gesproken. Je ziet er bijna meer niks van en dat is de reden waarom hij nu vandaag wel opgesteld staat. En gewoon even vanaf 11 meter nog een keertje raak schiet. Ja, en dat is altijd wel lekker. Want uh, daardoor sta je nu met 4-0 voor. Maar Goed voor het uh, dan. Zeker, want ja. als we kijken naar het doelstaldo. Eerste wedstrijd 4-1 verloren. Tweede wedstrijd met 5-1 verloren op eigen veld. Nou, dan uh, weet je ongeveer wel uh, hoe laat het is. Dan, uh, dan heb je dus 9 treffers uh, tegen en 2 voor. Maar uh, als je zo doorgaat... Ja, dan uh, wordt het, uh, het doelsal allemaal nul, denk ik, ja, aan het Ja, ja ik, ik zat te denken aan die, uh, die legendarische wedstrijd van uh, 10-0, 0-10, weet je nog? Nou, dat dat is, dat, dat verhaal. Uh, ja, um, inmiddels is het ook uh, zeggende half vier geweest. En dan hebben wij altijd, als we kijken naar de mensen die dit programma een beetje volgen... zeggen ze, wanneer blijft uh, de evenementen dan? Nou, uh, die komen nu. Uh, want dit is het weekend van de EV Experience. Oftewel de Electric Vehicle Experience. Die, uh, die beurs die wordt op dit moment uh, gehouden op het uh, circuit. Daarvoor hebben ze best uh, wel leuk weer uitgezocht. Uh, denk ik zo te weten. Maar uh, ik ben er zelf ook één keer bij geweest. En ja, ik moet je zeggen, uh, er wordt wel wat, uh, wat aan gedaan. Om uh, die, die, uh, ja, deze mobielen... Onder de aandacht te brengen. Je kunt er dus een proefrit op maken met een van die auto's over het circuit. En die beurs is drie dagen lang. Die is afgelopen vrijdag begonnen. Gisteren. Donderdag zelfs. Donderdag zelfs al. En hij gaat door tot vandaag. Dat is donderdag, vrijdag en zaterdag. Uh, dat is één. Uh, die kun je dus uh, doen. Dan is er ook nog een uh, panorama zandvoort. Maar dat is meer een buitenexpositie. Dat zijn die borden die, uh, die je tegenkomt op de, de boulevard. En dan dacht ik dat het... Boulevard de Valvois is, hè, want dat is de Middenboulevard. Goh, het is ook nog een uh, politiek spektakel geweest ooit in uh... Ja, uh, ja, ja, Ja, en ja. ik uh, weet zo waar iemand uh, die. Uh, ja, daar heb jij. Uh, iets met de uh, oudere partij. Uh, uh, iets hè, met bedoel, de oudere partij. Ja, uh, uh, de, uh, jouw vader was ook een van die raadsleden in die periode. En die, die, uh, ja, er was wat mee met die middenboulevard, maar goed, het ja. is uiteindelijk allemaal op een laag pitje gezet. Maar op die bewuste middenboulevard is de panorama van Zandvoort, want anders dwalen we veel te ver af. Uh, en dat is expositie in Haarlem. Maar ik denk uh, dat het, uh, de uh, panorama Zandvoort ook voor een deel daar uh, te vinden is. En dat gaat over de geschiedenis wat, uh, wat betreft het strandleven. Dan is er ook het Wiesentenpad. Uh, dat is ook uh, van uh, 1 september tot 1 maart. Dat is dus al bezig. Dan kan je het Vicentenpad uh, in. En dan uh, mag je ook daar uh, lopen. Want het kraansvlak is voor die gelegenheid geopend. Uh, wandelroute van 3 kilometer. Die voert dwars door het leefgebied van de Vicente. Ook wel bekend als de Europese bizon. Ik heb ze ooit uh, ook uh, van dichtbij gezien. Ja, kan je er heel dichtbij komen? Uh, ja, dat kan op zekere hoogte kan dat wel. Maar uh, ze zijn toch uh, redelijk schuw en op zichzelf. En als ze in de gaten krijgen dat, uh, dat, uh, dat je iets van ze wil, dan uh, is het gelijk uh, wegwezen. Weet je? Dus, uh, dat... En als je eten wil geven, als je dat bij uh, hebt. Nou ja, het, dat, ik weet niet of dat, uh, dat, dat kan, maar ja. Uh, het, het, het is mogelijk, maar ik, ik heb zoiets van: uh, nou, het, uh, ik, ik zou het liever ni niet doen. Het zijn prachtige beesten. Uh, het, het zijn uh, hele mooie beesten, dat, dat sowieso. Maar de, de, de Vicente Pad is dus ook. Uh, dan is er Art in Residence in Kunstlogies in Zandvoort. Is ook bezig. Uh, en daar uh, worden werken tentoongesteld uit de collectie van het Amsterdam Museum. En die logeren tijdelijk in Zandvoort. Waaronder een schilder, uh, zij, van Cornelis Springer uit 1863... dat de, de dorpskerk met verfijnde details weergeeft. En iedereen die wil weten hoe die dorpskerk uh, eruit ziet... nou, ga maar naar het kerkplein, uh, toen zie je hem staan. Want dat, uh, en zo ziet hij er eigenlijk uh, bijna net zo uit zoals hij er ook in 1863 uh, eruit uh, ziet. Dus dat is wat, uh, wat dat gaat betreft... Uh, heb ik dan nog meer. Eigenlijk uh, niet zo gek veel meer. Uh, Zandvoort weg. Art, hè, volgende week. Ja, ja dat, uh, dat ook. En er is uh, weer een mooi boekje verkrijgbaar. Dus uh, ja. ja dan uh, kan je mooi uh, genieten van de kunst hier in Zandvoort. Ja, um, even nog uh, naar Q2. Inmiddels is uh, Max Verstappen tot dusver de snelste in deze Q2... Dus dat uh, is voorlopig even het uh, verhaal. En wat? Uh, hè, zie je hem op de, de tweede plek? Uh, ja, dat, uh, dat uh, en Alonso op nummer drie. En Sainz 4, Bermen 5, Albon is nu net even gekukeld. Omdat Tsunoda er tussendoor komt. Kijk aan. Toch weer? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, je gaat ik nog gelijk gezegd, straks, Ik had al ja. gezegd dat, uh, dat uh, ook uh, Yuki Garen spint bij uh, het uh, vinden van het, uh, nieuwe, uh, die nieuwe vloer. Schijnbaar bij Red Bull eronder zit. En uh, ja, ook uh, Ik kan er, uh, wel redelijk uh, mee overweg, heb ik uh, het idee. Dus uh, ja, het wordt nog wat uh, met, uh, met, die tweede, uh, met die tweede Red Bull rijder. Want uh, dat is, daar heeft hij een jarenlang toch wel een beetje een, uh, een jinx op uh, gezeten, heb ik het idee. Maar ik uh, ben ervan overtuigd dat dit wel eens het, uh, het om een keer uh, verhaal uh, gaat worden. Zou en als die tweede op, Red Bull zijn? er ook nog bij gaat komen, dan heeft Merkel dus echt serieus een probleem, hè mensen? Want... Als uh, Yuki hier ook in, uh, in de buurt zit van die twee McLaren's, nou dan wil ik nog wel uh, wat, uh, wat gaan meemaken in het eind uh, van even. Ik maak gewoon vakkundig het gras even voor de voeten van Randall Lawson nu even weg. Ja, ik geloof er wel in, hoor. Ja, dat, ja, uh, Max, dat denk ik ook. Toch nog kansen maken. We hebben het eerder uh, meegemaakt dat je denkt dat gaat niet meer lukken. Nee, nee? Uh, bij, uh, zo goed als het uh, in Q1 ging voor bijvoorbeeld Lewis Hamilton, zo minder gaat het in deze Q2. Uh, want ja, uh, ze, ze braken. Uh, Zojuist beide hun ronde tijden af. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom. Dus dat is een beetje de stand van zaken wat betreft het hele verhaal. Rondom de tweede sessie van de kwalificatietraining voor de Grand Prix van Singapore. Wow. het wel mooi dat jij deze plaat koppelt aan Matthijs van Nieuwkerk. Ja, dan hadden we het uh, buiten de uitzending over. Nou, nu hebben we het in de uitzending over deze Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Uh, want uh, we hebben het ook over mediapersoonlijkheden en over mensen die dan zichzelf graag uh, op de voorgrond uh, willen zetten. Hij is er en, niet vies van, zo, uh, maar zeggen. Ja, laten we het daarop houden, want anders zouden we de man misschien een beetje tekort uh, doen met wat hij ook gepresteerd heeft. Want dat is wel buiten kijf. Hij heeft wel, uh, tien jaar lang de wereld draait door. En de, dit programma samen met uh, de popprofessor Leo Blokhuis, top 2000 Agogo. Uh, vorm weten te geven, en waar heel veel mensen leuk. naar hebben zitten kijken. En die nachten die ze gedaan hebben, ja, ook elk dat, jaar. Ja, ja. Ook dat. Uh, dus dat uh, één. Uh, en als we het dan toch over mensen en personen... dan komen we nu op een heel gevoelig onderwerp. Want ja, uh, in de Zandvoerse krant, Rob... heeft iedereen uh, toch wel uh, nota kunnen nemen... dat jouw vader is overleden? Ja, ja, ja. 17 ja. uh, september... Uh. Uh, op 85-jarige leeftijd. Ja, dat is een, uh, in ieder geval een sterke leeftijd. Sterke leeftijd, uh, te... ja, ja. En maar, dan, uh, heb je een goed leven uh, ook achter de rug, ja, denk hij, ik. Ja, hij kreeg uh, steeds meer overal last van. Ja. En, uh, mijn vader was altijd van, ik doe het zelf en uh, ik wil geen hulp hebben. Ja. Weet je? Uh, dan lijkt hij wel en, uh, een beetje op jou, en, uh, ja, nou, ja, ja. ja, papa, ik lijkt steeds meer op jou. Ja. Ja, ja. Dat, dat geldt zeker voor mij. Maar er was nog wat. Uh, want, uh, ja, de uh, platencollectie van mijn voor, vader. Ja, wacht even, nog één ding voordat oh. we daarover beginnen, maar uh, jouw vader was ook niet iemand die op de voorgrond uh, trot. Hij ook een beetje op mijn vader, want die wilde er ook even niet, ondanks dat, die, dat er een flat naar hem genoemd is, de Aricopa flat. Die is naar mijn vader genoemd, hè? mensen. Die staat uh, aan uh, de Flemingstraat. Dus, en jij woont daar niet? En ik woonde nu. Oh. Nee, dus. Maar uh, ik liep er trouwens. Als we het daar heel even kort over hebben. <lacht> ik liep er van de week liep ik er langs. Omdat ik een, uh, iets moest uh, halen bij de, bij de huisartsencentrale in, uh, in Zandvoort. Hmm. Uh, op de Tomstelstraat. Toen liep ik er langs. En toen zag ik die P. Die P. die, die, die, die, die, die lijkt niet op die andere letters. Dus en ik denk. Kunnen ze daar nou niks aan doen? Ik dacht bij mezelf, dan ga ik me druk maken. En dan zou ik me afvragen, wat, hoe zou mijn vader op hebben gekregen? En die zegt, e? nou, ik zou me er niet druk over maken. Dus, nee, nou, dus dan denk ik het ook maar is... niet, hè? Dus... Laat, nou, het los, uh, ja, laat, laat het los, Jaap. Laat het los. Ja. En ik denk, nee, dat die, die... deed hij die dat bij jou ook, of ja, niet? Ja, zeker weten. Ja, ja, dus, zeker dus, weten. We, dus we zitten uh, wat dat betreft best wel weer op, een, uh, op eenzelfde lijn. Ja, wat, uh... Uh, van mijn vader was ook niet uh, zo van, uh, dat hij uh, lekker bij, bij een vergadering uh, nou, vooraan moest... Jouw vader. Ook dus zeker ook niet. Niets. Nee, zeker niet. En hij ze, je in zegt net van. De reservepolitie en van de oudere partij... Uh, een beetje op de achtergrond en stiekem uh, toch het uh, werk doen. Uh, ja, en dan komen we nu op het uh, punt uh, waar het om gaat. Want uh, de, uh, Harm Senior uh, was toch ook wel een, uh, een uh, muziekliefhebber. En wat viel jou nou op nou, in zijn klachtencollectie? Ja. Ja, vlak voordat hij uh, dood uh, ging. Uh, Um, ja, toen zei hij tegen mij van... nou Rob, je moet maar even boven in mijn platencollectie kijken. Mm -hmm. En dan weet je een beetje welke muziek ik, ik de afgelopen periode... Hè, van LP's ja. heb uh, afgespeeld uh, boven. Dus, ja. uh, ja, toen ging ik erin kijken. Ik dacht dat hij een uh, Beatles fan was. Want had mij die, uh, die LP hè, met, uh, met Zebra Pad had hij mij... Uh, uh, de Abbey Road. Ja, ja de Abbey Road uh, ja. had ik uh, van hem gekregen. Dus uh, ik denk, nou, dat is echt een Beatle-man uh, hm. geweest. En, uh, maar hij had ook heel veel Rolling Stones. Dat is heel opmerkelijk. Heel want uh, want uh, uh, meestal zijn de Beatle-fans niet echt Rolling Stones, maar net, En omgekeerd is dat ook niet. Uh, er zijn ook inderdaad mensen, uh, we hebben er hier ook één gehad. Dat is uh, Kokkoorst, ja. Bart van de Meer. Hm. Uh, die, uh, die had van beide ook wat uh, in zijn verzameling zitten. Dus in dat opzicht is dat niet gek, gek en niet vreemd. Ik trouwens zelf ook, hoor. Ja, maar goed, uh, ik hou ook van zowel de Beatles als van de Rolling Stones. Nou, en bij kijk. de Rolling Stones, uh, daar zit ook nog een uh, apart verhaal bij. Want een van de nummers uh, die wij hier uh, laten horen... die hebben wij ook in het illustre uh, alternatief programma gehad. En dat was het eerste alternatieve radioprogramma... wat uh, bij uh, ZFM werd gepresenteerd. Getetter aan C. En dat was van Marianne Rebel met uh, Roland van Tetterode, uh, Trace Burger en uh, Maarten Vis. En ik was daar een soort van, van uh, halen maar olie. En uh, later was het, uh, deed ik uh, er zelf ook aan mee. Uh, maar wij hadden op een gegeven moment Sister Morphin van, uh, van de Rolling Stones. Die hadden we vaak uh, laten horen. En uh, ja, op een gegeven moment kwamen ze dus ook in Nederland... Kon je een lijstje invullen van uh, welke nummers uh, mochten we dan, uh, moeten we dan la laten horen als wij er zijn? Nou, geef ik je te raden. Uh, bij het uh, tweede concert van de Rolling Stones in '98 in één week tijd. Want ik was er een uh, week daarvoor, stond ik uh, op het veld en de tweede keer stond, uh, zat ik op de uh, op tribune. En uh, Marianne Rebel was met mij, onder meer met mij mee. We zaten met een uh, groepje van zes. En uh, ja, we gaan uh, Sister Morphine en we kijken elkaar aan. Het, het nummer dat nummer hebben wij oh, zo vaak uh, bij, bij het RLC. En dat gingen ze dus dan live spelen. Waarom. Hey. Ja, wow. en dat is best wel unicum. Uh, ze hebben dat, uh, ze hebben dat uh, niet vaak live gespeeld. Maar dit was het moment dat ze dat live spelen. Het uh, staat op een album waar, met die ritsluiting. Ik ben het alleen even kwijt uh, hoe dat nummer heet. Maar uh, er is ook veel te doen geweest om dat nummer. Er was heel veel om te doen om dat... Uh, dat over medicijnen en over het medicijnengebruik ging. En over afkicken en noem maar op. Daar, daar was het om te doen. En daarom draaien we hem nu hier. Hier, is de, hier zijn de Rolling Stones. En dan moet ik wel het geluid aanzetten. En Sister Morvin. Couldn't wait that long Oh, you see That I'm not that strong It's ah. sad I'm not watching this scene Please, just look me Turn my nightmare into dreams Oh, can't you see a fading face And with this shot Will be my last. Mooi, hebben we ze allebei gedraaid. Eh, Jaap. Ja. Ook uh, voor, uh, voor mijn ja, vader. Ja, ja, ja. Het uh, zijn platencollectie een beetje. Hè? Ja, ja, dus, de Rolling uh, Stones en de Beatles. Uh, ja, uh, en dit uh, nummer dat hebben we dus ook uh, veelvuldig veel laten horen in het uh, Illustre radioprogramma. Uit de midden van de jaren negentig... Dat uh, twee jaar gedraaid heb. Het aan zee, was mensen. wel een mega team wat jullie trouwens. Uh, uh, uh, dat zo, was, uh, we hadden Pop. Dat was uh, de verhalen van, uh, van uh, vrienden. Uh, Roland van Tetrouden, uh, de roestige boer... kan ik me nog herinneren, dat, uh, dat was één... En uh, ja, er waren, op een gegeven moment waren er onder andere tips en uh, evenementen die werden genoemd. En uh, er was af en toe ook nog wel eens een interview uh, met iemand die aan tafel schoof. Dat, dat, dat wou ik zeggen, ook met uh, Jacques Jongmans uh, later, uh, Toch? Nee, niet met Jacques. Nee, nee, nee. Hey. Oh. nee. Die is pas veel later in beeld gekomen. Oh, oh, dus nee, nee, nee, nee, die nee, deed nee. het ook, hè? He? Uh, uh, ja, maar dat, uh, en, was, uh, de... het was, dat was zeker niet uh, met Jacques Jongmans. Nee, uh, ik zit meer uh, te denken aan Ton Timmermans, dat soort uh, mensen ah, nee, die uh, Jeutje, jeutje. En zelfs uh, Hilly Jansen... Die, uh, die nog niet zo lang geleden... met het Zandvoort Museum is uh, gestopt... Uh, was ook uh, een van de gasten... die uh, toch af en toe ook daar... een zegje deed. Dus dat uh, zijn wel de mensen ja, die... Uh, Hilly hoort echt uh, bij de radio ook. Ja, ja. Um, voordat we dan uh, af gaan sluiten dit uur... Q3 is inmiddels begonnen. Aan de gang. Nou, zometeen meer daarover. Q3, wie staat daar morgen op Paul? Je krijgt de toren hier bij Stanford op zaterdag. En verder nog meer uh, Formule 1-nieuws. En Autosport-nieuws met uh, Randall Lawson. Zo so, uh, rond uh, kwart over vier. Dus blijf er. ja, gauw houden hè. Rick, uh, Ashley en uh, Together Forever. If